SP-leider Lilian Marijnissen stapt op. In een verklaring op X schrijft ze dat haar partij... na de teleurstellende verkiezingsuitslag behoefte heeft aan een nieuw gezicht. Ze treedt terug als fractievoorzitter en als Kamerlid. Sinds Marijnissen in 2017 partijleider werd van de SP... heeft de partij bij verkiezingen zetels verloren. En bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen vorige maand verloor de SP er vier. Dan kwam de partij uit op vijf zetels. Wie Marijnissen opvolgde als partijleider is nog niet bekend. Er is grote onduidelijkheid over de toestand van de Russische oppositieleider Navalny. Zijn team krijgt al vijf dagen geen contact met hem. De 47-jarige Navalny zit in de gevangenis en heeft een slechte gezondheid. In augustus kreeg hij nog eens 19 jaar cel voor extremisme. De oppositieleider bracht met zijn anticorruptiestichting sinds 2011 allerlei misstanden aan het licht. Zoals de bouw van een miljardenkostend paleis aan de Zwarte Zee, dat in bezit zou zijn van president Poetin.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 Nederland heeft op de klimaattop in Dubai een internationale coalitie gelanceerd voor het afbouwen van fossiele subsidies. Volgens demissionair klimaatminister Jetten hebben zich inmiddels twaalf landen aangesloten. Ze gaan samenwerken bij het aanpakken van internationale barrières die het afbouwen van fossiele subsidies in de weg staan.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 dat was de single van Calvin Harris. Welkom terug, Mo. Welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Zeker. Geen Euro Breakdown heb je wel heel veel, heel veel jaren gedaan, hè, bij CFM? Uh, ja, ja, ja. Eerst was natuurlijk uh, Mr. Europe hemzelf, Anders Sandberg, is er ja, ja, uh, ja. Uh, jaren gedaan. En was jij zijn opvolger? Nee, nee, nee. Oh. Tussendoor is het uh, George van Dam nog. Oké. Okay. Die heeft nog een tijdje gedaan en daarna heb ik het uh, jaartje, vijf, zes, uh, zoiets gedaan. Zeker. En nu uh, heb ik weer een contract uh, met je kunnen afsluiten, dus uh, ben je weer even terug. Ja, alleen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 het leuk helemaal om uh, weer terug te zijn ja. en uh, ja volgens mij ken je het mengpaneel ook nog wel een beetje. Ik, hè? Gewoon, ik ken het uh, minkpaneel uh, helemaal in mijn hoofd. Ja, ja, nog helemaal ik Ja dat, dat wou ik zeggen <laughs> nou, Dat moet, moet niet gekker worden gewoon. Nee, van, worden. Van, uh, weet je al dat je dat en dat kan uh, ja. doen uh, ja, ja mo. Dat en mij is het echt lang geleden en nu, ik krijg dan uh, berichten, onder andere ook uh, van Joke vanuit Canada. Van, het is weer leuk en gezellig en vertrouwd om jou te horen op de radio dat wow. is wel weer grappig. Ja dat is zeker leuk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 en noem het allemaal maar op. Ik heb uh, uh, gekeken op de website en. Uh, je hebt helaas dit jaar verloren van een geduchte concurrent. Ja. Is het is een sterke speler? Want als je terugkijkt, <tie> heb jij van hem gewonnen. Ja. Zo, hoe, hoe zit dat? Is dat gewoon het spel? Nou ja, het is inderdaad wel. Het is een mentaal spel, je probeert eigenlijk elkaar, elkaar in het hoofd gek te maken.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 Hoe doe je dat? Ja, dat, dat zijn heel veel manieren. Ik ben oh. er niet zo, heel erg, uh, niet zo heel erg fan van. Maar meestal in de competitie, uh, ik speel namelijk mee met de uh, mannen. Het wordt bij mij wel uh, heel vaak uitgeprobeerd. Uh, en dat oh. is gewoon heel vervelend. En ja. Hoe doen ze dat dan? Langs je lopen, de, tegen je aanlopen. Dat is dus, ja, ze. Domme opmerkingen maken. Ja, ook. Ze, of ze gaan heel langzaam lopen. Of ze gaan inderdaad zo'n stukje tegen me aanlopen. Denk ik van, kom op. Ja.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 Als je speelt eerst een kwalificatie toernooi, kom je ja. door dan, dan mag je op... Dan pas ben je geplaatst. Ja, ja, klopt. Want dan je. eet die... ja, ja, dat klopt. Ik, ik kijk daar wel eens naar en dan verbaas ik me dat mensen zich kunnen concentreren. Want uh, dat is alweer een aantal jaren geleden, was het gewoon stil in die zalen. Ja. En als ik nu hoor wat er allemaal gebeurt, maar, kan je dat afsluiten? Ja, ik dat uh, is wel leuk. Het uh, was mijn allergrootste toernooi was de Dutch open. Moest ik op het dutje uh, open, moest ik op een heel groot podium spelen. Uh, ik denk dat er zomaar vijf à zesduizend mensen in die zaal zaten en ik had bij mezelf al in gedachten. Niet erop letten, gewoon afsluiten en uiteindelijk ik heb ik van die zaal niks meegekregen. Dan ben je ze echt helemaal naar voren? Nee, helemaal in mijn focus, ik heb niks gehoord. Uh... Ja, ik, ik zeg dat, om, dat ik, ik zie ze teruglopen ja. en dan zie ik ze ook de zaal in kijken. Dus ze krijgen er wel wat van mee, maar ik kan me niet voorstellen dat nou, hij daar. Nee, snap ik, nee. <coughs> Vijf jaar? Ja. Um, sta je dan ook in het, uh, in, in het, op het grote toernooi, denk je? Die Dat ga je wel proberen. Maar... Ja, natuurlijk is dat echt mijn doel, maar om dat te halen, dat kost... Het is zo... is zo. wel positief blijven, zo, Ja, natuurlijk. Nee, maar het is zo moeilijk. Maar je speelt dat nou is, ook toch.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 Hey, leuk om hier gesproken te hebben. Dat is wel zeker um, nou, we, we komen zeker terug binnen die vijf jaar. Ja, is goed. Grote beker meenemen. Ik hoop het wel ja. <laughs> of moeten we je dan betalen om hier te komen? Nee hoor, nee uh, nee nee. Die noteren we ons. Hij komt die voor niets. Is goed. Dylan, dankjewel. Geen probleem.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 Too. Although it's been said many times, many ways, Mary. En bij deze slaap heb ik altijd het idee dat ik naar de Sky Radio luister, mo. Wat zei je toen? De Christmas Station. Dus <laughs> ja. <laughs> Net King Cole hoorde je met uh, Merry Christmas Dat is nu Mr. Christmas, hè? Mr. Christmas. King Cole. En uh, Mariah Carey. Uh, is Mr. Christmas? Ja, en, uh, maar dit is de favoriete plaat van uh, Mariah Carey. Oh, Oké. Okay. Ja, dat is leuk. Ik vind het wel een beetje een, een trager uh, plaat, deze kerstplaat. En ik hoop niet dat het ook zo traag gaat op de voetbalvelden. Nou, je weet het niet. Jan, Want, uh, hoe is het daar? Nou uh, het is lekker. Het is 1-1. Uh, het, ja, het weer is niet lekker. Het is, uh, de wind wakker steeds meer aan. En het regent. En... Uh, wij spelen weer tegen. Hmm. ik gaat het nog goed hoor. We hebben goed gescoord met 1-1. Uh, uh, oh, oh zegt Fernando schiet net over. Dat is jammer. Maar we, we, we hebben gewoon nu een paar kansen gehad. Uh, we hebben gezien dat uh, Fernando een doop werd afgekeurd. We hebben gezien dat hij helaas Cayenne Lok uh, gebaseerd het veld moest verlaten. Dat was heel jammer, want die speelt perfect op het midden. Hij is op Willem Kreuger.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 Ouders is eigenlijk al droog. Dus, uh... Kijk, kijk, kijk. Dat is belangrijk. Want uh, ja, we willen uiteraard ook uh, zo meteen van jou weten hoe de tweede helft uh, gaat, Jan. Meen je, je dat echt? Ja, ja tuurlijk, we tuurlijk, we weten. tuurlijk. Dan blijven we. Even. Dan blijven we even. Ja, nou ja, heel fijn. Daar <lacht> zijn we blij mee. Neem een kopje warme chocomel. Om uh, warm te blijven. <lacht> zal het zal een biertje worden. Oh, een biertje. Of warme chocomel uh, uh, met mag ook hoor, Jan. <lacht> een koud biertje of een warme chocomel. <lacht> ja, dat, nou ja, dat is ook goed, hè? Ja. beetje rum erin, Lekker. Ja, heerlijk. Nou ja, Jan, uh, dankjewel voor uh, dit moment. 1-1 dus uh, op dit moment ja, in Beverwijk. is bijna afgelopen. Dus, uh... Goed, we komen zo meteen uh, weer bij je terug voor de tweede helft. Dankjewel, Jan van der Leden. Daar uh, vanuit uh, Sportpark Gem uh, in uh, Beverwijk. stond dus 1-1 uh, inderdaad zo uh, vlak voor de rust. Zo meteen de tweede helft. Maar eerst weer uh, wat muziek, wat dacht je van deze...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 Kijk, een mooie prijzen heb je ook hè? Ja, hele leuke prijzen, waaronder uh, de finale kaartjes van Maestro, het televisieprogramma van de Afrotros. Uh, we hebben kaartjes voor het kerstcircus in Beverwijk. Uh, we hebben een mooi vogelpakket uh, gesponsord door Rio. Uh, we hebben uh, een, een, een, een grill met, met vlees, uh, met waardebonnen dan van uh, Marcel. En uh, nog heel veel andere leuke prijzen, hoor. die samen op onze website. Kijk, nou helemaal goed. Een leuke avond uh, gaat het worden in uh, Rabbel en uh, mee eten. Uh, mensen ja. moeten daarvoor ook uh, reserveren bij Rabbel, hè? Uh, ja, mee eten kan voor 13,50, een saté-minuutje. En daarvan kan je ook reserveren bij Rabbel, inderdaad. Dat klopt.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 En dankbaar zijn we daarvoor. Oké, okay, ja, de, de Niek Meijer vrijwilligersprijs. Uh, uh, is ja. het uh, niet uh, David Molenburg uh, de <laughs> vrijwilligersprijs? Ja, weet, hoe, weet hoe, hoe zit dat eigenlijk? Ja, weet ja, jij dat? dat? Ja, dat weet ik zeker. Met zijn vertrek uh, heeft uh, burgemeester uh, Niek Meijer uh, nog een afscheidscadeau gekregen. gekregen. En dat is uh, dus een, uh, een cadeau... Uh, zijn jullie er nog? Ja, ja, ja We zijn er oh, luisteren in ja, een verhaal. Uh, uh, in ieder geval, uh, het is een cadeau uh, geweest aan de burger van Zandvoort. En dat is deze Nick Meijer vrijwilligersprijs. En daar uh, zat dan ook een, uh, ja, een uh, klein bedragje aangekoppeld toe de tijd. En waardoor, uh, waardoor, uh, ja, waardoor de vrijwilligers dan in het zonnetje werden gezet. En omdat de, onze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 Of warm, warm summer days. Be long Christmas you. Missing you my darling, in oh so many ways. 15 december dus uh, in Rabo het uh, kerstfeest van Sanford Insight. Als je het leuk vindt om mee te kijken in de studio, dat kan via zfm-live.nl. Maar er zie je ook meteen een andere oud-gediende ook aan tafel zitten. Ja, daar nou, zit er wel stilletjes bij, maar. Ja, uh... nee, dat, daar wilde ik. Oh, ja, was daar wilde, was, wilde ik precies. Uh, nou ja, we zijn op elkaar ingespeeld <laughs> ook, hè? Want ik wilde naar die uh, zeehond uh, <laughs> tegenover gaan. Ja, dat is De zeehond uit uh, als delft, uh, Joost Zijstra. Goedemiddag, Joost. Ja.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 Ja, zo is erop. En toen uh, de weg op, uh, gekropen op een gegeven ja, moment. Ja, die wilde eruit, die wilde oversteken. Ja, ja, die, ik ga even ergens anders kijken. Ja, <laughs> anders kijken. Niet ja, gezellig hier, we gaan naar uh, huis. Gelijk, uh, gelijk, heeft hij. Maar ja, uh, ja was dus uh, niet meer op zijn plek hier en uiteindelijk heeft de ja. uh, dieren thuis uh, of ja. dierenambulance kennen Lans, Ja, ook Die ook. heeft uh, de hulp geboden en uh, gezorgd dat hij weer uh, op serie terechtgekomen ja, alsjeblieft. is. Alsjeblieft. Ja, de zien alleen niet. Nee. Nee, gewoon, gewoon uh, de keurig netjes in open water. Uh, gewoon in open de water, de wat weer in open water, want er markeerde verder niks aan hem, hè? geloof je? Toch? Nou de nou ja, de een, bo een, borrel, een borrel meegegeven en weer terug. Ja, Heel goed, uh, Joost. Okay. Nou ja, dat is Joost uh, ook te zien op uh, zfm-live.nl. We gaan naar uh, de kerststallen. Ja, de kerststallen staan er al een tijdje. Uh, maar die is gisteren officieel geopend. Maar liefst 400 kerststallen zijn er weer te toon in het Oude Raadhuis in Zandvoort.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 En dan kan ik nog niet samen maken voor jullie. Dus, uh... Speciaal voor ons ga je in de regen ja, staan. Ja, een stukje even in de regen. Maar... Dat is nou, aardig. Ja, heel aardig voor je. Ja. Zeker. Nou, uh, dan, uh, tweede helft uh, net begonnen. Ja, we zijn nu vijf minuten bezig. Het is... Uh, we hebben natuurlijk tu de harde wind mee. En we taagen net een schitterend schot van Jeffrey Samson... dat hij uh, op de wat. Maar... Uh, bv staat wel aardig onder druk nu van ons.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 ja, verder nog uh, iedereen uh, gelijk uh, in het veld, zoals we net uh, speelden, ah, of niet? Is, uh, er zijn geen uh, wissels doorgevoerd bij ons, zover ik kan zien. Wel uh, jongen van warm lopen, En ik weet niet, uh, weet niet waarom die eruit gaat. Maar... Nee. Nemen. Jeffrey gaat hem nemen op de rechterkant, met zijn linkerbeentje. Altijd is hij te worden, en dat doet hij ook.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 love I had in a lost, I gave her up for another, who would be my knees satisfied like no other. She gave me love, set my soul on fire, my every need was her desire, falling past in love again, in my heart fought out to be, on the rebound, from a love. She was her desire. She looked in my eyes and she said to me, "Baby, can't you see?"